Het vaarbeschadigde hunebed in het bosgebied bij Emmen kan volgens deskundigen worden hersteld. Dat zegt staatsbosbeheer. Vandalen hadden zowel op als onder een deksteen een vuurtje gestookt. En de steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. De schade wordt geschat op 15.000 euro staatsbosbeheer wil de stenen van het hunebed met speciale lijm en stalen pennen weer aan elkaar zetten. En overlegt nu met verschillende overheden of er geld beschikbaar is voor herstel. Als dat zo is, wordt het Rijksmonument in september gerestaureerd. En tot die tijd is het hunebed in ieder geval niet toegankelijk. Het weer nog vannacht buien, vooral boven de westelijke helft van het land. Het wordt een graad of 13. Ook overdag buien, het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Fijn dat je er bent in de wachtkamer van de nachtzuster. Dat je al klaar zit voor een nieuw programma dat vier uur duurt tot zes uur morgenochtend. Een programma met vragen en antwoorden. Je kunt uh, bellen, mailen, twitteren. Je kunt op allerlei manieren doorgeven dat je rondloopt met een vraag. En die vraag een keer voorleggen aan het luisterpubliek van de nachtzuster. En er is altijd wel iemand met een antwoord. Dus probeer het Is 0800 1121 is het telefoonnummer. De Twitter is apenstaartje nachtzuster. De mail is nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En je kunt ook chatten tijdens dit programma. Dan uh, ga je even op de computer naar www.nachtzuster.net. En dan klik je linksboven in het menu de chat aan. En dan ben je ook daar in die wachtkamer van harte welkom. Maar het allerleukste is het altijd als we elkaar even kunnen spreken... en jij kunt toelichten waarom je een bepaalde vraag hebt. Of uh, misschien nog een subvraag stellen. En dat kan allemaal via telefoonnummer 0800-1121. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Als oh, zuster, blijft vergeven even bij me staan Nachtsusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusten, ik brand van binnen Nachtsusten, doe iets aan de pijn Nachtje wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtje haal ik de morgen. Nachtje iets aan de bijen. Ik te beven en. Te Visie in de koorts en kippen wel. Zuster, zeg me, maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachts, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan het bij. Nacht sissen. Wat ik zonder al je zorgen. Nacht sissen. Al niet de morgen. Nacht <hazien> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe is het aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, hoe is het aan Nachtzister, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik iets van de pijn. Nachtzister, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Oh. Nachtzister, auw. Oh. Nachtzister, auw. Hey, oh. Nachtzister, oh.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 ik kan heel weinig doen aan de pijn, vind ik altijd heel jammer. Ik kan wel iets doen aan nieuwsgierigheid of benieuwdheid, net hoe je het wilt zeggen. Dus als je rondloopt met een vraag, dan kan ik bemiddelen en op zoek gaan naar iemand met een antwoord. En dat doe ik allemaal via dat ene telefoonnummer 0800 1121. Dus bel dat vooral. Hans deed dat ook. Goeienacht, nacht, Hans. Hans. Hans. Nou, lekker zo even een stukje meerijden met Hans. Het is zeven minuten over twee. Hans is onderweg van punt A naar punt B, dat is te horen. Want ik, hoor het geluid, ik hoorde het geluid van een auto. Dus ik, uh, ja, ik reis gewoon een stukje met hem mee. Even kijken, misschien rijden we wel door de polder. Misschien rijden we over een uh, snelweg met alleen maar geluidswal links en rechts. Oh, la. Hans. Goedenavond, Astrid. Hallo, waar gaan we naartoe? Ik ben heel slecht verstaanbaar. Ja, dat is, dat, het is aangeboren. Ik ben eigenlijk de slechtste persoon om een radioprogramma te presenteren. Um, ik zou graag willen weten wat de verschil is tussen hash, wiet en marijuana. Ik vind dat een goede vraag. Dankjewel. Ja. Ja. Want ik durf dat nooit te zeggen, want dan ben ik natuurlijk niet cool dat ik dat niet weet. Oh. Maar ik weet ja, ik, het ook ik, nooit. Ik, ik heb dat probleem dus niet, ik vraag dat gewoon. <laughs> ja, heel goed. Nee, dan kan ik het gewoon stilhouden dat ik dat niet weet. Ah, mooi. Ja, waar kwam de vraag vandaan? Um, ja, gewoon een sec op de radio gehoord en ik weet het gewoon niet. Nee. Nee. Maar er moet, er moet een moment zijn dat je denkt: van, hé. Hey. Dat was wel eens een wat interessante vraag van jou natuurlijk. Ja. Om dat eens in die groep te gooien. Maar hoorde je vandaag toevallig nog iets over marihuana, wiet of hash? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Gewoon, oh, okay. Door de afgelopen weken heen, zeg maar. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja, een keertje. Ik was nieuwsgierig. <laughs> en hoe <laughs> kwam je daar aan toen? Want je wist niet waar je om moest vragen. Nee, ik ben in een koffieshop ingelopen en ik zeg: Doe eens iets. <laughs> Oeh, dat kan een heel er, riskant er, zijn. Ik zag er een stuk of tien verschillende joints liggen. En ja, iets gepakt. En ik geloof dat die 3 euro kochten. ik nou eens deels die Ergens in de vroege of in de late middag. En ik heb tot zondagmiddag helemaal plat gelegen op bed. Met mijn ogen open en naar op het liggen te kijken. Eerlijk waar? Ja, en... en toen smiddags, ik heb met de fiets gepakt. Ik dacht, wat frisse lucht. knapte vanop. Maar nee hoor, niks. En wat ik voelde benen... je? Um, nou, dat was niet prettig. <laughs> ik was gewoon helemaal uh, van de wereld, zeg maar. Ja. ja. En nooit meer geprobeerd? Uh, nee, dankjewel. Nee. <laughs> en was er iemand bij je dan? Ik was helemaal alleen, ja, maar dat ik is... dat je dat met andere mensen moet doen, dat het beter is, weet niet precies. Ja, ja moet, je moet natuurlijk sowieso altijd iemand bij de hand hebben voor het geval je raar reageert je of dat denkt ik dat, ik dat je... dingen doet Nou, ik heb uh, alleen maar op bed gelegen, voor de rest niks. En hoe weet dus... je dat? Dat weet je gewoon allemaal nog wel bewust. Ja, ja nee, ik was niet helemaal van de wereld. Nee, dan. precies. Nee, nee. Nee. Nou, maar je, weet, je hebt ook geen idee wat je gerookt hebt natuurlijk. Ik <laughs> heb geen flauw idee. En uh, ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende soorten in zo'n koffiestrop. Komt het allemaal van helemaal af? Of hoe wordt dat gemaakt? En ja, noem maar op. Ja. Wat de, wat de verschillen zijn. Oh, nou dat, dat, er zijn vast heel veel mensen die daar verstand van hebben. Ik ben dat heel benieuwd. Echte nachtluisteraars die uh, ben de benieuwd. hele dag op bed hebben gelegen. <laughs> Ik heb van de kaart af natuurlijk. Nee, die gaan allemaal bellen naar 0800 112, En dat gaat goed komen. Zo, Hans, ik was wel even benieuwd. Want ik ben net even een stukje met je meegereden. Gewoon in gedachten. Waar, waar gingen we naartoe? Um, nou, dat wil ik even voor mezelf houden. Oh? Ja, ik heb namelijk een, nou een hele auto vol met hem erbij. Maar ik moet wel <lacht> <beetje> stil houden. Ik <lacht> ben bang dat ze dan precies weten waar ze moeten gaan staan. Ja, nee, dat, uh, dat moet je niet hebben. Jezus. Nou, rij voorzichtig zou ik zeggen. Ik ben heel braaf en, en... ik ga niks roken vannacht. Nee, niet, niet roken en rijden tegelijk, dat sowieso. Uh, nee, dat is een slecht plan. Oké, okay. dankjewel voor je vraag Hans. Alsjeblieft. Tot de volgende keer. Tot ziens. Hoi. Dag. 0800-1121. Ja, het is een simpel nummer, maar jij moet het maar net even weten. Rob, goedenacht. Goeiedag. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Ja, fijn, fijn, ja? fijn. Oh, dat is altijd goed. Um... Ik heb weer een vraag over heel iets anders. En ik weet niet hoeveel mensen er in Nederland nog luisteren die een antwoord kunnen geven. Maar dat zoeken jullie maar uit. Oh. Uh, vanavond, uh, ja, door reclame, uh, werd weer uh, morgen begint geloof ik de Tour de France bij Le Mans. Uh, en dan zag je weer die oude beelden van uh, de start van de Le de En ook nog de huidige beelden. Waarom hebben de Le Mans auto's die daarmee doen is een volledige andere carrosserie dan de Formule 1 auto's. Hmm. Oh, ik weet hier helemaal niks van, Rob. Naar Formule 1. Ja, ik denk, ik, ik denk dat ik als kind 800 miljoen, miljoen miljard keer naar die dingen gekeken heb. Want mijn moeder vond het prachtig. Oei, mijn moeder. Ja, maar ik heb, ik heb het nooit bewust meegekregen. Dus voor mij is het gewoon een baan met auto's die heel hard proberen te rijden. Nou, die baan met auto's in de Formule 1 zien er dus compleet anders uit... dan die baan met auto's op Le Mans. En daar moeten we nou ja. en dan moet dus een reden hebben. Nou, er is vast wel iemand die wel begrijpt uh, wat, je, wat je vraag precies is. Ja, ik begrijp wel wat je vraag is, namelijk wat het verschil is tussen de auto's. Maar ik weet niet precies het verschil tussen Le Mans en uh, Formule 1. Dat is heel erg, hè? Als je bij de Nieuws nee, en ja, Sportscender dat, dat zit. Is, dat is inderdaad uh, erg. Ja. <laughs> dus, uh... Ik realiseer het me, het is een hiëat in mijn kennis en ik ga mezelf bijspijkeren, dat beloof ik. Um... Als je er geen zin in hebt, uh, dan moet je het gewoon niet doen. Nee, jawel, ik wil maar altijd ik, uh, alles weten. Um, ja. Ik heb me gewoon vanavond toen ik die Le Mans auto's weer zag, af te vragen van. We gaan ervan uit, ik ga ervan uit, en misschien een volledig foute aannemen. dat de Formule 1 auto's de snelste zijn. <laughs> Waarom rijden ze dan op Le Mans met andere auto's, <laughs> met volledig andere kasselerieën? Ja, want als je net zo snel wil rijden, rij dan gewoon in dezelfde auto's. En doe, doe dan nee, met, met dezelfde, ik wil zeggen, met dezelfde piloten. Maar het zijn allemaal geen domme jongens, dus nee. die doen dat ergens voor. Ja. ja dan dus moet... die doen dat heel erg bewust. Daar moet een logica ja, ja. in zitten. Alleen, ik heb daar geen verklaring voor. Nee, maar oh, dat is wel iets wat mensen weten. Dat zijn, heb ik, ik heb een paar slimme ja, luisteraars. hoe hoeveel dat er nog op de lijn zijn? Nou, dat gaan we zien, want die gaan nu met z'n allen bellen naar 0800-1121. Nou, oké. Okay. Dank je wel, hè, Rob. Nou het uh, te horen. Ik denk het wel. Gewoon op blijven letten, radio aan. Ja, oké. Okay. Hoi. Hoi. Doeg. Willem. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Uh, prima. Gelukkig. Ja. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb een uh, orgelconcert gegeven in de grote kerk in Harderwijk. Eerlijk waar? Dat is nog ja. eens een mooie dag, uh, dagbesteding. Is, ja. De, de eerste van een serie... Van acht. En in de Harderwijk, de Grote Kerk, nu je het me vraagt... dat noemen we wel de Sixtijnste Kapel van het Noorden. Oh. Want uh, die kerk is niet zo bekend, maar die heeft fantastische plafondbeschilderingen. Ja. Nou, dan en is het, het, het genealogisch bijna. Dat het een prachtig orgel heeft. Dus, ja. Ja. Nou, dat, dat, dat, was het een beetje een succesvol orgelconcert? Of zeg je, nou, het kan nog wel iets beter... want sommige, sommige tonen hadden nog wel iets zuiverder gekund... Nee, ik, uh, ik, ik ben een prof-organist, dus ik ga niet zeggen dat ik het niet goed gedaan heb Nee, dat is altijd uiterste, heel verstandig. Ik heb mijn uiterste best gedaan. <laughs> ja. en, uh, ik, uh, en ik heb me ook uiterste best voorbereid. En ik heb erg veel uh, applaus gehad en uh, ik heb het idee dat, uh, dat het wel goed uh, overkwam. En hoeveel orgelconcerten geef je gemiddeld per maand? Nou, dit is nu even de, de, het hoogseizoen voor de concertorganisten, dus ik heb het hm? deze maand vijf. Oh, leuk. Ja, ja, dus tenminste eens over een uh, zaterdag over een week. En wat is het belangrijkste bij een orgelconcert? Het orgel. <laughs> Het maar dan ook de organisatie, natuurlijk. Hè? Ja, ja. En, uh, toevallig had ik. Ik heb twee bloemetjes gekocht. Vaste planten. Want ik hou niet van snijbloemen. Dat vind ik etterend groen. Moeten mensen zeggen. Want dat is alleen maar, staat alleen maar te vergaan. Ja. Dus ik heb bij uh, een bloemist twee bloemetjes gekocht. Omdat ik vermoedde dat de organisator. En die doet er bijna in zijn eentje. Henk Ijzinga een hele begaafde wethouder ooit van uh, Harderwijk... Ja. 30 jaar deze concerten al doet. En toevallig in Harderwijk woont een goede vriend. En toen ik net afgestudeerd was... heeft mijn vader uh, de eerste LP-opname voor mij betaald. Oh. Maar hij maakt nu nog steeds mijn opnames. En uh, dat is dus al uh, 30 jaar. Dus. En die deur bij hun en zijn vrouw staat altijd open. Hij is een orgelliefhebber, speelt zelf ook orgel... En ja, dan kun je gewoon eens uh, lekker over je hobby, want dat is het ook. Mm -hmm. Het is mijn werk, maar ook mijn hobby. Dus die kregen ook een bloemetje. Prachtig. En, uh, vooraf. Nou, mooi, ja. Ja, ja ik, ik, ik herken het wel. Ik heb een, uh, een collega gehad, uh, uh, die, die maakte cabaret. Ja. En die, die weigerde ook altijd het bloemetje na afloop. Want die vond het, sorry, ja, ik herken het verhaal over de snijbloemen. Die, die, die, die vond het bloemenmoord. Die zei, ja. ik wil dat bloemetje... Maar, maar dat heb jij natuurlijk ook. Je krijgt ze vaker aangeboden natuurlijk. Na afloop ja, dan van een concert. worden ze uh, natuurlijk met een... Ik, ik vind het beste. Ik bedoel, het gaat om de zesde. Ja. ja, precies. En, en, en die waardeer ik zeer. Maar de bloemen geef ik dan... Uh, ja, die gaan ook hier wel in een vaas. En ik, uh, ik uh, heb er wel plezier van. Maar ik begrijp het niet. Ik, ik was een keer met de uh, sociëteit van Gelijkgestemde Zielen... Media Mediasoviëteit in Hilversum, ooit, uh, ja. waren we op excursie in Aalsmeer. En toen uh, werd De bloemenveiling. Ook, ja, met bloemenveiling. En toen werd mij ook uh, de microfoon onder de neus geduwd van... Nou, u zult het wel mooi vinden. Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Nou, waarom niet? Toen zei ik dat ook. Werd niet zo gewaardeerd. Het is ook wel een hele rare plek om dat aan te snijden. Uh, ja, ja, ja uh, de mening verandert niet waar je bent. Nee. Maar ja. ik heb een vraag. Oh, want uh, ik dacht dat je voor de gezelligheid belde. Ja, dat kan ook. Nee, maar, vertel ja, het maar. Begon, jij begon met mij de vraag wat ik gedaan had. Ja, nou, ik vind, het vond het ook een mooi antwoord. Maar ja, waar belde je over? Wil ik het ook best bij laten, hoor. Want, nee, ik ja. kom op nu met die vraag. Ja. ja, dat is een hele andere orde, hoor. De, uh, een uh, poosje geleden bij de, zeg maar de Arabische Lente... Ja. zag ik tot mijn verbazing ook onze ex-minister Voorhoeven... door de tv, door de media gevraagd... En dan denk ik, hoe kan nou een wie beslist dat nou uitgerekend deze ex-minister van Defensie, die nu blijkt hè, door die gewonnen rechtszaak, dat hij in wezen zijn zaak uh, niet goed heeft aangepakt. Wat heeft hij? Heeft ons land in een diepe schaamte uh, geduwd. Over 200 jaar zullen we na de Tweede Wereldoorlog alleen bekend staan dat er 8000 mensen vermoord zijn. Ik geef toe. Dat had niemand kunnen bevroeden. Maar dan nog vind ik dat zo iemand niet capabel is. En ik ben totaal niet geïnteresseerd wat voor hoeven over wat voor uh, defensieactiviteiten. En ook minister Kok niet heeft hmm. te zeggen: die mensen hebben voor mij. En dan denk ik: laat die mensen gewoon met rust. Maar vraag anderen, denk ik. Ja, maar, ja. Maar je vraag is dus: waarom. Ja, wie, wie, Joris wie krijgt dat in zijn kners om nou uitgerekend Joris Voorhoeven te vragen als deskundige, en die zit daar met zijn ijdel tijd, op de tv te, te vertellen wat hij ervan vindt. Terwijl ik vind dat hij als minister van Defensie gefaald heeft. Hij, nou ja, hij, was, natuurlijk, hij was natuurlijk in functie eindverantwoordelijk, maar dat doet ja. natuurlijk niet af aan het feit dat hij heel veel kennis en, en, en inzicht heeft op dat nou, gebied. Ja, nou, dat vind ik niet, want... Uh, ja, blijkbaar, had, had, ja, zo kun je het bekijken dan had hij, dan natuurlijk. Dan had hij dat beter aan moeten pakken. En eigenlijk, ik durf het nog wel verder te zetten, eigenlijk moet hij ook bericht worden. Want hij heeft gewoon zijn... Hij heeft niet alleen gefaald, hij is ook laf geweest. Hij had ook een vliegtuig kunnen nemen en daar naartoe kunnen gaan. Of een, andere, een ander bevel geven. Ja. Al, ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel achteraf ja. praten. Ja, maar, en wat zou het, het nut ervan zijn, Willem? Nou, ik denk als ik daar soldaat was geweest... Mm, en ja. ik had een beetje kunnen bevroeden wat er gebeurd is... en dat je dan mensen uit de compound zet... ik geloof dat ik toch iets gedaan had. Mm. Maar ja, dat is wel achteraf. Maar ik vind... Nou ja, de, on, de Nederlandse staat is nu gewoon veroordeeld. Gelukkig, uiteindelijk komt het recht op zijn pootjes terecht. Een onafhankelijke rechter heeft gezegd... ja, die drie mensen die uit die compound gezet zijn... Dat is gewoon een schande. Ja. En ja, ik vind dus dat, dat de media, heel Hilversum, wie dat dan ook beslist... Ja, dat is mijn vraag. Die zouden zo iemand niet uit moeten nodigen. Want er zijn veel Nederlanders, in ieder geval ik... Die, die, die voelen zich daar dan niet lekker bij. Nee, dat begrijp ik. Maar als ik jou zo hoor, dan uh, is dit gewone interesse dat je dit allemaal zo volgt en, en je er ook zo over opwint? Of is er een reden dat je, je hier zo druk op? Nou, ik, ik wind me niet op. Ik ga nou, ervoor, Willem. Nou, ik, ja. ik, ik, Teleurstelling. Ik het, nou, maar ik vind het ook een vorm van lafheid. Ja. En, en daarna kun je ook zien uh, dat we... Dat, dat, uh, in, ja, het is interesse. Ik, uh, ik, ik, ik heb een, uh, een grote interesse voor geschiedenis. En, uh, ja, en, en dan zie je, zo'n kroon is niet voor niks gedecoreerd door de Willemsorde. Ik zie daar dus nog een, een, een voorbeeld dat onze koningin heeft gezegd... laten we nou eens de aandacht vestigen op dapperheid. Ten ja. opzichte van Srebrenica... Ja. Waar lafheid werd getoond. Want, ja, en zo'n Couzy en een minister Kok. Die Koussi en Karmans is niet voor niks meteen gepromoveerd. Ja, ik zie er gewoon een complot in. Hmm, die ja. Om te laten zien, wij hebben niks fout gedaan. Nu heeft de rechter voor het eerst als een novum laten zien... Ja. nee, er is wel iets fout gegaan. En nu vind ik niet dat uh, ja, die mensen... Nou, als deskundigen mij moeten gaan vertellen via de televisie... wat zij vinden van uh, andere oorlogen. Er zijn dan, uh, dan heb ik liever minister Pronk. Ja, maar je zegt van, nou, er zou aangeklaagd moeten worden... zolang iemand niet aangeklaagd is... kun je natuurlijk ook niet al uh, daar, daar um, een gevolg ja, aan geven. Het is politiek. Ja, en in ja, de politiek... Uh, het, het gaat er mij om... Uh, dat... In heel veel mensen die zo'n deskundige dan uitnodigen, ja. misschien nog eens na moeten gaan of ze daar wel een goede keuze aan hebben. Want we hebben daar wel wat. Met z'n allen. Ik voel me dus ook uh, verantwoordelijk. Ik ben Nederlands staatsburger. Hmm. Dus, uh, dus doe dat niet. Nee, nou en ik, ik denk dat er veel Nederlanders zijn die zich daar een beetje ongemakkelijk bij voelen. Ik vind het een, ik vind een, een, een goede vraag goed, goed uh, toegelicht ook. Alleen ik ben bang dat de enige die hier een antwoord op kan geven... de betreffende redacteur is die de man heeft uitgenodigd. Ja. Ja. Ja. Of die ja. nog heeft overwogen om hem niet te vragen. En waarop, ja. wat de doorslag heeft gegeven om hem wel te vragen. Ja. Dus dan, dan, dan wordt het een beetje lastig om die wakker te bellen. Maar misschien nee, dat, heeft dat iemand. Niet, maar ik heb het idee dat, dat ik, doordat ik dat een keertje kan laten horen, dat het ja. misschien toch doordringt. Van ja. hé, hey, uh, misschien zijn de, uh, ligt het toch wat gevoeliger dan wij denken. Ja, nou ja, ik, weet, ik ben wel benieuwd of iemand daar iets over zou, uh, zou kunnen zeggen. Of dat toe zou kunnen lichten. Nou, in dat geval zeg ik gewoon maar weer 0800 1121. Ik bedank je voor je vraag, Willem. Ik bedank je voor het programma. Veel succes ermee. Dank je wel. Wanneer speel je weer? Volgende week zaterdag in Leens. Oké. Okay. Nou, heb je wel eens in Kampen gespeeld? Ja. In de ja, kerk? De, ja, in de grote kerk. Dat staat een van de mooiste orgels van... niet alleen van Nederland, maar ik durf te zeggen van de wereld. Ha, nou, dat vind ik fijn om te horen. Want uh, ik, uh, ik hoor hem in de achtertuin. Ja, de grote kerk, ja. de bovenkerk. Ja. ja. ja. Een fantastische kerk ook. Met ja. de hoogste koorramen uh, van Nederland in ieder geval. Dus... Nou, dan sluiten we toch nog vrolijk af. Dankjewel Willem. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121. Ron, goeienacht. Goeienacht Astrid. Hallo. Hallo. Oh, ik hoor een glimlach. <laughs> Waarom nou, hoor ik een glimlach? Een glimlach en uh, aan de hand van het vorige verhaal een verborgen traan. Want ik ben uh, zelf veteraan. Ach. En ik... Ik weet daar aardig wat van af, maar de glimlach gaat om mijn vraag. Waarom noemt men het, als je rottigheid uit, uithaalt, kattenkwaad? Ja, dat is een en goede niet, vraag. niet hondenkwaad of kippenkwaad of weet ik vind wel wat. Ik denk wel meteen, als ik toch aan een kat denk, dan vind ik die ondeugender dan zo'n lobbers van een hond. Nou, je moet maar zo'n jonge hond hebben. Nou, moet je eens kijken hoe ondeugend die zijn. Ja, maar dan is puppy kwaad. Ja, nou kijk, en, als je, en een kat is ook alleen maar ondeugend als die klein is. Want ja. als die ouder wordt, dan ligt die ook alleen maar te spinnen en, en, en, en, en te slapen en, en te doen. Ja, dan wordt het een, to een soort tochtstrip hè, op de vensterbank. Ja. Ja. <laughs> <laughs> heb je er ervaring mee? Ja, ik heb twee van die ja. tochtstrippen liggen. Maar die zijn ja. toch ook nog best wel vaak ondeugend. Ja, een kat kan je inderdaad makkelijker ondeugend maken dan een, uh, dan een hond, want als een hond wat ouder wordt, dan doet hij helemaal niks meer. Maar, wat, ah, maar de... het is eigenlijk heel raar. Het is eigenlijk, want kattenkwaad, wat ik meteen, meteen associeer met kattenkwaad, is belletje trekken. Bijvoorbeeld, Dat is ja. kattenkwaad, toch? Ja, ja bijvoorbeeld. Het is, kattenkwaad is dat je iets stouts doet wat eigenlijk niet heel scha in principe niet schadelijk is. Of een emmer water boven de tuin zetten, als iemand ja, Het is behoorlijk door. kattenkwaad. Ja. <laughs> Ron hebben nu al een goede nacht. Nee, maar, yeah. maar, maar, maar dat zijn niet dingen die de gemiddelde huiskat ziet doen: belletje trek. Ja, ik weet niet. Maar mijn kat kan nooit bij de bel hoor. Nee, hè? Nee. Dat is eigenlijk heel raar. Nee. Maar als je een, uh, een, een bolletje wol aan een touwtje hebt of een, uh, een, een stukje aluminiumfolie opgerold, nou, ik ja. dat maar door de kamer heen. Elke kat gaat er achteraan. Ja, maar Ron, je zegt niet van, nou, ik heb me toch vandaag kattenkwaad uitgehaald? Ik heb nee, achter hey, een bolletje nee. aluminium aangerend. Dat Kijk, zeg een kwa, je niet. En qua jongenstreek, ja, dan, ja. Dat, daar kan ik inkomen. Maar kattenkwaad, dan denk ik, ja, maar ik vind katten juist heel lief. En wat is het verschil tussen kattenkwaad en een jongenstreek? Want een jongenstreek is volgens mij meer op het randje van dat het mis kan gaan. Ja. En dat, dat je dat, denkt van uh, nou, had je dat, dat nou wel moeten doen? Ja. En dat de dorpsveldwachter onder de hoek staat te kijken. Ja. ja. <laughs> en dat is echt nou Hielke <laughs> <kens iets>, en hè? <laughs> ja, precies. Dat is meer jongen. Maar ja. kattenkwaad. wat is nog meer kattenkwaad? Echt kattenkwaad? Uh, ja, wat is echt kattenkwaad? Uh, ja, wat wij vroeger deden, dat was ergens een, uh, een hondenhoop uh, zoeken en die in een, uh, in een stuk krantenpapier wikkelen en in de fik steken en dan die iemand aanbellen. <lacht> dan weet je wat er gebeurt, dan gaan ze dat viertje aantrappen. <lacht> <lacht> dan leg je voor de deur. Ja, tuurlijk. Goh, dat ga ik morgen eens doen. Ja. Dat hebben we nog nooit gedaan. Maar dat is dus hondenkwaad. Dat is hondenkwaad, ja. <laughs> ja, en kwaad, weet je, meestal kan het helemaal geen kwaad. Nee, nee. Maar ja, het is wel vervelend voor degene die dan uh, in die brandende krant trapt. Want die heeft natuurlijk een, uh, direct een hoop rotzooi aan zijn schoenen zitten. Ja, dat en is die ook, zal ik vind blij dat, zijn. eigenlijk is dat meer een jongensstreek. Ja, ja. En dat is, is dan nooit een meisjesstreek. Het zijn typisch jongensdingen, dat soort dingen. Ja, meisjes doen weer andere dingen, ja, meisjes, doen, meisjes doen Ja, uh, meisjes doen aan vlechtjes trekken en zo, maar niet. Ja, he? ja. Geen dingen met hondenpoep, hoor. Nee. Nee, nee. Maar katten... Wat een raar woord. Ja, heeft, iemand heeft vast wel weer zo'n etymologisch woordenboek bij de hand. Die gaat oh, waarschijnlijk uit... wel, Waar ja. <laughs> het woord kwaad vandaan komt. Ja. ja. Hey, en die, die, die Le Mans-auto's, dat weet ik... Dat zijn prototypes van de bekende merken, want het zijn altijd de grote merken die meerijden. Alle grote bekende automerken hebben daar een auto rijden, of twee. En elke vernieuwing die zij willen aanbrengen op motorisch of uh, technisch gebied, ja. wordt getest in de auto's van Le Mans om te kijken hoe het zich houdt onder de meest extreme omstandigheden. En dan kan dat later toegepast worden in de productie van gewone auto's waar wij in rijden. Oh. Daarom hebben die Le Mans auto's ook zo'n rare vorm. Zodat ze zo min mogelijk uh, weerstand van de wind hebben. Want die zijn heel laag en die hebben echt een hele ja, een windgeleidende vorm. Die hebben zo min mogelijk luchtweerstand. En maar dan, alles... is, dan is Le Mans eigenlijk veel leuker om naar te kijken dan de Formule ja. 1. Want bij Le Mans denk je van, nou ja, ze denken wel dat die windmolen in de motor uh, werkt. Maar je weet nooit wat voor ontploffing dat tot gevolg kan hebben. Ja, inderdaad. En, en, het, en het, het is dus ook uh, bij, ja, bij weer en, en, en onweer en noem maar op. Want ze rijden 24 uur achter elkaar met verschillen, verschillende piloten. Ja, en de een die heeft een droge baan, maar de ander die, die rijdt midden in de stortregen. Maar ze rijden gewoon door. Zeg jij nou ook piloten? Het zijn piloten, die, die, die, die autocoureurs. Eerlijk waar? Dat zeggen zij zelf ook. Soms weet ik gewoon in mijn achterhoofd meer dan dat ik dacht. Dat ja. blijkt wel weer, hè? Ja, precies. Ja, ik heb er niks aan, want ik kan het niet toepassen, maar ik ben er toch blij mee. Oké, okay, nou, dan is die vraag meteen beantwoord. zet ik vast een krulletje. Ja, en op het verhaal van de vorige bellen terug te komen. Ja. Uh, ik denk dat meneer uh, Voorhoeven wel meer dan genoeg door het slijk en door de stof is gegaan. Want hij was verantwoordelijk minister. En niemand heeft ooit kunnen bevroeden wat zich daar heeft afgespeeld. En uh, het Nederlands detachement is destijds... Met een veel te licht mandaat, een veel te beperkt mandaat, een veel te beperkte bewapening daar naartoe gestuurd. Ik ben zelf Libanon-veteraan en men heeft in uh, begin jaren negentig dezelfde fout gemaakt die ze toen in Libanon hebben gemaakt. Terwijl wij in Libanon nog behoorlijk bewapend waren. Ja. Maar wij mochten ook alleen maar over ons heen laten schieten en onze, onze kop tussen onze schouders trekken als het wat dichterbij kwam. Wij mochten ook niet terugschieten. Daar hadden we ook het materiaal helemaal niet voor. En de blauwhelmen in, in Bosnië, die zaten in dezelfde omstandigheden. Uh, daarbij gerekend dat ze ook nog eens veel te klein in aantal waren, want uh, er lag daar een servisch leger in de heuvels. Nou, Astrid, dat wil je niet weten hoe sterk ja. die waren en wat, wat voor uh, zwaar geschut die bij zich hadden. Die jongens waren kansloos. Ja. En de VN heeft Nederland destijds en de moslims in de steek gelaten. Want men heeft geweigerd om luchtsteun te leveren toen daarom gevraagd werd. Ja, en, en inlichtingen te verschaffen, toch? En ook inlichtingen te verschaffen. Want men wist al lang op het moment dat uh, dat Servische leger daar in die heuvels uh, gestationeerd werd en samentrok wisten de inlichting, inlichtingendiensten allang wat er gaande was en wat er op handen was. Ja. En men heeft iets toen ze gang laten gaan. Wetende dat, dat Dutchbed daar helemaal niet tegen opgewassen was en gewoon ruim baan moest geven. Maar wat denk en jij gewoon... dan? Is dat een puur een verkeerde inschatting geweest? Is dat, uh, dat... <laughs> nee, nee, Astrid. Dat is hetzelfde als in de Eerste Golfoorlog toen de senior uh, Bush... Uh, ...op het laatste moment bevel gaf om Saddam Hussein toch maar niet op te pakken uit zijn ja. bunker. Dat, dat zijn politieke beslissingen en ja. dat is in Bosnië ook gebeurd. Men wou graag van die moslims af. En wat vind jij dan, want de, we kunnen natuurlijk uren over praten... ...maar wat vind jij dan van die conclusie van Willem? Ja, allemaal leuk en aardig, maar Joris Voorhoeven nog als defensiespecialist... ...ergens ja. opvoeren in een televisieprogramma, dat kan nu niet meer. Waarom niet? Die, die, die, die, uh, die man die heeft een politieke carrière gehad en natuurlijk heeft hij fouten gemaakt. Maar welke politicus maakt geen fouten? <laughs> ja, nou, dat is en, en, heeft en nog hij, hij is destijds uh, voor, door de, de bosnië affaire meer dan genoeg door het stop gegaan mm. en dat hij nu jaren later wordt opgevoerd als een deskundige. Ja, waarom niet? Ja, ja. Ja, nou ja, blijkbaar verschillen de meningen daarover, als ik wel zo horen. Want, uh, Jan Pronk was toen ook minister, die was medeverantwoordelijk en die ja. geeft dat nu ook ruiterlijk toe. En die wordt ook her en der opgevoerd ja. als er uh, op bepaalde vlakken van uh, vluchtelingenwerk uh, vragen zijn... en een deskundige nodig is, terwijl hij ook met de staat tussen zijn benen uit Sudan is. <laughs> ja. Dus ja. ja. Ja, het blijft allemaal gevoelig natuurlijk in de politiek. Dank je wel, Ron, voor je verhaal. Fijn, hartstikke graag gedaan, Astrid. Tot de volgende keer.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 Potverdikkie, wat dekt dat opeens de lading als je dat lied zo hoort. Ik vond het in de jaren tachtig al prachtig en nu hoor ik het ook terug. En uh, ja, ik voel hem gewoon even aankomen. Soldaat op de foto van Klein Orkest, was dat uit 1982. Morio, goedenacht. Hallo, goedemiddag, Astrid. Hallo. Wat, wat kan ik voor je doen? Uh, nou ja, goed, ik heb eigenlijk gewoon een uh, vraagje. En dat ja. is namelijk, um, hoe komt het dat uh, donkere mensen... Sneller groeien dan blanke mensen. En dan heb ik het over uh, fitness met, met spiergroepen, zeg maar. Oh, is dat zo? Dat wordt mij verteld en ik weet ook niet zeker of het wel of niet waar is. <laughs> en door wie wordt het je verteld? Hè? Dat is vaak al een kleine indicatie van het waarheidsgehalte. Nou ja, goed. Uh, ik hoor bijvoorbeeld wel eens van uh, collega's, uh, want ik breng namelijk zelf uh, een aantal keer in de week. Dat is gewoon puur fitness. Ja. En uh, nou ja, goed, dan kijk ik van een collega door, van nou, je ziet er goed uit. Uh, ik zeg, ja goed, uh, gewoon een beetje trainen en uh, dan merk ik het vanzelf wel. Maar dan zeg ik, ze denken van, uh, nou ja, goed, uh, donkere mensen die groeien sneller dan blanke mensen. Maar ben je een donker mens? Ik ben donker. En wat, het, wat is donker? Ja. Nou ja, goed, uh, <laughs> chocoladebruin. Nee, ik ben wat... zelf hier geboren en mijn ouders komen uh, kom uit Curaçao. Oké. Okay. Ja, en de, de, de Morio in die, geeft al een kleine indicatie van dat, dat je uh, maar tegenwoordig maakt. Kan je aan namen kun je in ieder geval helemaal niks meer aflezen. Want er zijn ook uh, kaaskoppen die Morio heten. Dat is met name. De, vroeger was dat nog wel verschil in, maar tegenwoordig uh, heet niet de hele generatie Ingrid Kees of Jan. Maar uh, ook gewoon. Nee, ik, Mooi vind uh, ik dat. Toen, uh, mijn bijna was zelfs uh, snelle jellen vroeg. En uh, vanuit daaruit was het zelfs jellen dus. Dat is wel grappig. Want dan verwacht je weer, ook weer uh, een andere type Zo'n Friese, Friese ja. man bij jellen. Maar goed, ja. maar, maar in ieder geval, als jij, hoe vaak train jij? Ik train als het een beetje mee zit. Uh, probeer ik uh, drie keer in de week te pakken, ja. En hoe lang dan? Uh, nou ja, uurtje, anderhalf uurtje zo. En gewichten? Of ook een beetje hardlopen, dat soort dingen? Of echt oh, alleen... Oh, ik die ook erbij hoor. Lekker cardio kwartiertje. Gewoon zeg maar, een beetje inlopen op de loopband. Ja. En uh, daarna gewoon een beetje aan de ijzer hangen. Een beetje de borst en de biceps en de triceps uh, bij trainen. En dan weer even aflopen, een kwartiertje cardio. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. En, en dan, dan uh, um, groei je. Ja, dus dat, dat, uh, dat wil je zeggen dat het flink zichtbaar wordt dat je traint. Uh, nou ja, in mijn geval wel, ja. En je... Althans, uh, ja, ik, ik heb wel van mezelf gemerkt dat ik wel uh, vrij snel groei, ja. En slik je dan nog pilletjes? Nee, nee, helemaal niks. Uh, supplementen? Nee, helemaal geen supplementen, niet eens dat. Uh, geen creatine, geen niks, meer, eigenlijk. Geen uh, niet iedere avond droge spaghetti? Nee, nee, nee, nee. Wat dat betreft, ik, euh, ik pak gewoon een hamburger of alles. Maar ik, ik hou wel gewoon van de training zeg maar. Maar ja. het eetpatroon, ik op te beginnen. Nou, ik ben wel benieuwd of het dan... Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat het bij de één makkelijker gaat dan bij de ander. En dat het niet zoveel uitmaakt wat voor huiskleur je dan hebt. Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Ja, is ja. dat nou wel of niet zo? Uh... Ja, ik heb geen idee. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op heeft. Nou, daar zijn we voor. Ik leg het weer voor aan het luisterpubliek. Oké, okay, ik... dat is goed. Ik zal blijven luisteren. Ja, je zal wel moeten. Waarom ben je nog wakker om uh, 18 minuten voor drie? Uh, ik ben uh, stage aan het lopen in de beveiliging. Oh ja, altijd handig. Oh, dan is het ook wel ja. praktisch dat je een beetje gespierd bent, een beetje afschrikwekkend. Uh... Wel ja, rondlopen. Als je het met de optik, dan, is dat, uh, dan helpt dat wel, help dat wel maar. Uh, nou ja, zo ben ik ook niet meer. Ik heb gewoon normaal bestuur maar. Oh. Laat ik betekent dat ik atletisch gespierd ben? Atletisch gespierd, nou, dat klinkt goed. Morio, ja. ik, uh, ik ga mijn best doen voor je. Ik wens je een goeie nacht. Oké. Okay. Dank je wel. Oké. Okay. Hoi, nice Hoi. Hoi. Marijn, goede nacht. hallo. Hallo. Klopt het verhaal van de auto's? Nou, bijna wel. Oh. Nou, uh, deels. <laughs> want want die, die nieuwe technieken stoppen ze ook in die Formule-1-auto's. Dus dat is niet het verschil. Oh. Het, het verschil is dat ze bij die auto's die op de man rijden... doen ze net alsof het gewone auto's zijn. We oh. hebben ze afgesproken, die buitenkant, die carrosserie... Ja. die moet eruit zien, nog ongeveer zoals een auto die je in de winkel kan kopen... er ook uitziet, dus die moet helemaal dicht zijn. Maar... En Formule die Formule-1-auto's zien er zo slank uit omdat ze die niet zo aerodynamisch mogelijk maken. En dat, dat, daar kun je geen vier mensen meer in kwijt. Maar ik snap het niet helemaal. Want is het dan dat mensen naar de Le Mans kijken en denken van... Oh, zo'n auto wil ik ook. Nou, ik weet niet waarom ze die keuze uitgemaakt hebben. Dat oh. weet ik helemaal niet. Maar hmm. ik weet wel dat dat de reden is. Dat, oh. dus, dat, dat heet dan Touring Car. Ja. Uh, terwijl een Touring Car is dan weer groter. Dus dat is ook heel gek. Maar dat ja. heet wel zo. Ja. heet ook nog GT. Dat is een grand -tourisme. Dat is ook Dat is ook zo'n soort auto. Maar dan net weer anders. Ja. En, en daar rijden ze wel meer races mee, niet alleen maar Le Mans. Bijvoorbeeld Wintel is een Nederlander in Duitsland, in de Tocci Touring-Car En dat zijn ook iets van 20 wedstrijden of zo, en soms in Zandvoort ook, ook dat soort oh. Maar dat zijn dus normaal -achtige auto's. En waarom weet jij dat? Nou, dat, <laughs> omdat het in een strip stond. <laughs> en toch is het echt waar. Goed hè? Ja. Wat, wat, wat was het ja, voor strip dan? Uh, het... Michel Vaillant, Oh Dat ja. Dat ik eerst uit de pet, want die had mijn moeder nog bewaard. <laughs> en ik ben later ben ik er ook uh, aparte boeken van gekocht, ja. waar dan de complete verhalen in stonden. En die klopte wel. Uh, je had ook Bug Danny voor de vliegtuigen trouwens. Ja, maar, precies. Ja. <laughs> Ja, ken je dat nog? Ja, ik heb broers. Ja. Okay. Ja, maar, maar het is, ik, ik vind het wel de stripverhalen. Want ik, uh, ik kan mezelf, ik kan nu niet 1, 2, 3 een voorbeeld noemen. Maar ik leerde bijvoorbeeld ook dingen uit de Suske en Wiske. Die je gewoon ja. nog weet omdat je het in de. Dus, of de Asterix en Oblix. Ja, er ja, stond veel in wat klopt. Ik merk het in discussies wel eens. Dat ik ja. even nadenk: van, had ik dat nou van school? Nee, meestal had ik het <laughs> dus niet van school. Maar weet je wat ik toevallig laatst tegenkwam bij het opruimen van de boekenkast? Nou. Dat, ja, nou, dat is een serie die heet Van Nul tot Nu, ken je dat? Oh, geweldig, ja, ja. ja. ja dat, okay, Nederlands, hè? Dat is door Nederlanders gemaakt. Maar dat is briljant. Ja, dat is geweldig. Waarom is geweldig. doen ze dat niet met alle vakken? <laughs> nou, je hebt. Uh, ik heb een, uh, uh, mijn zusje is uh, een natuurkundige en die kwam ineens met een strip aanzetten over. Oh, schiet me neer omdat ik zijn naam niet ken, maar dat is de man die Wittgenstein heeft opgeleid. Ja. Een Britse man en hij heeft Wittgenstein opgeleid, en dat ging ook van God over Wittgenstein, maar dat was dus een stripverhaal. Ja, maar dat is toch. Dat zouden dus oh, dat toch gewoon van alle vakken. Dat je... Ja, maar dat, dat komt dus steeds meer. Dat is, dat is in. Ja, nou, dat vind dat ik een, een goed verhaal. En, en, nou ja, je, hebt dus, je hebt filosofie in strips. Boeddha, hele, het hele leven van Boeddha is in een enorm stripverhaal. Wat In een boek of zo gestopt, ja. Nou, dat ik niet alleen maar lachen hoor, maar het is zo heel mooi. Ik ga ze verzamelen. Ik vind het echt. Nee, maar serieus, je zou eigenlijk je schoolboeken gewoon in een strip verhalen. Want het is, je leert gewoon veel sneller als je ook nog pret hebt. Ja, als je het echt, ja zeker. Als het leuk is. Ja. Hm. Oké, okay, nou dankjewel Marijn. Graag gedaan. En uh, veel plezier met lezen nog. Ja, Even een stripje voor het slapen gaan. Precies. Ja, Oké, okay, doeg. Hoi. <laughs> 0800 1121. Gerard. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik wou zeggen dat je vorige week een fantastische vervanger uitgezocht hebt. Oh, hij heeft het goed gedaan, Wim. Oh, nou dat zal hij fijn vinden om te horen, dankjewel. Ja, ja, ja, niet. ja, kon niet tip aan jou natuurlijk. Maar nee, dat, oh, dat wou ik wel graag even horen. Dat is, is toch prettig. Voldoende. Eh. Ja. Nou, ja. Meer dan nee, voldoende. Zeven zo ongeveer. Oké, nou dat zal ik doorgeven. Ja, nee, ik had het, de, de vraag over die uh, meneer van de. Wiet en de hars en ja. de marihuana. Nou, marihuana is hetzelfde als wiet. Meestal komt marihuana dan uit het buitenland en in Nederland heb je de nederwiet. Oh. En uh, het is eigenlijk zo, als de plant geperst wordt, de eerste persing, dat is hars, maar dat wordt dus geperst in een uh, blok. En de beste persing is dan uh, zeg maar pollen en dat is heel zwaar om te roken natuurlijk. Dan wordt het ook wel eens geperst om de harsolie eruit te halen. Maar harsolie is eigenlijk een harddruk. Oh. Want dat is zo sterk, uh, daar val je echt van achterover. En wat doe je en... daarmee met harsolie? Ja, dat, dat, kan je, dat kan je ook weer gebruiken als je hele slechte wiet hebt. Om dat weer, uh, zeg maar, Afrikaanse wiet, om dat wat pittiger te maken natuurlijk. Maar dat en sprenkel met, je dan over de tabak? Of tabak achter de spillevulling? Ja, de sp maar je de kan de het vulling. ook zeg maar, een gewone sigaret roken. En dan sprenkel je het over gewoon over het vloedje heen. Uh, oh. Oké. Okay. Ja. Ja, dus... En die nederwiet is het tegenwoordig natuurlijk. Dat heeft waarschijnlijk, dus waarschijnlijk die mal gehad. Geef maar wat. Ja. ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Want ten eerste kan je in die planten spint krijgen. Wat dat krijgen? Spint. Spint. Krijg ja, dan krijg je er een soort. Uh, ja, het is net een soort schimmel in. En dat moet dan bestreden worden met een soort chemicaliën. Ja. Dan heb je ook nog producten om de planten sneller te laten groeien. Maar alles wat je opspruit is chemicaliën. Ja. Dus als je nog nooit gebloot hebt en je steekt er eentje op, nou dan. Uh, daar kan je zelfs aan doodgaan natuurlijk. Want je hart kan eruit vrijen. Ja. Je kan zo verschrikkelijk ziek worden oh. natuurlijk. Maar als je dus zeg maar gewoon in een coffeeshop... een normaal... Uh, je, ik maak geen reclame voor de coffeeshops hoor. Ja. Maar gewoon een joint koopt... dan zeg je een heel leeg dingetje. Daar merk je eigenlijk niks van. En dan krijg je een soort... Uh, nou, euforie, een beetje lachkick. Maar als je dat zware spul gaat roken... nou, dan sta je op je kop... Uh, ja, dat je heeft kon, hij gemerkt, inderdaad. Ja, je kan er helemaal van uitgaan. En ik heb zelf heb ik een plantage of drie leeggerookt, maar ik ben er <laughs> een jaartje, jaartje geleden mee gestopt. En toen nam ik een blootje, nou, toen ging ik gestrekt en toen heb ik op de bank gezeten. kon ik niet overheen, kon ik kon gewoon even op het toilet komen. Ah. Dus ik denk, thuis ga je er met die handel. Maar er wordt tegenwoordig zoveel troep doorgegooid. En nu hebben ze weer wat nieuws. Als je zeg maar een as hebt, dan hebben ze zeg maar een soort suikerwater. Dat wordt ook chemisch gemaakt. Dat gooien ze er doorheen. En als ze het dan laten drogen, hebben ze anderhalve kilo. Dus ze doen alles om dat te vermeerderen. En juist die dingen maken het zo beschikkelijk slecht. Mm. Kijk, vroeger in de tijd had je een beetje Afrikaanse wiet. en zat allemaal van die kleine balletjes in. En als je dan zat te roken, hoorde je pang, pang. Het leek net een mitreur. Maar die stukken, die viel er ook van die blauwe af, maar als het op je broek viel, had je al die gaten. <laughs> ja, die dat, kan, dat moet je niet ja, hebben natuurlijk. Nee, je kan <laughs> zo zien of iemand bloot, want je hebt altijd een truitje aan met gaten erin. Want in het begin Ja, maar nu, hou op, dan denken we ja, dat ja. iedereen met een, een truitje met gaten erin aan het blauw is. Zo werkt het natuurlijk niet, hè? Nou, ja, het ligt aan of ze zijn slordig of ze hebben het gekregen van iemand die bloot. Hein? Natuurlijk, maar over het algemeen, eh, vooral met eh, en dat heb je ook maar stukjes hars, dus dat hij fijn genoeg maakt. Dan valt dus er zo'n stuk af. Ik heb het eh, een keer gehad, nou het is een zeer raar verhaal. Ik zit in de auto en ik zit een uh, harsblootje te roken. In de auto? Ik, in... Ja, nou, ja. Oh, oh, oh, oh. Voor, voor het stoplicht. Zeker, je het overal. Ja. En ik denk, jezus, wat een heerlijk gevoel in het kruis. Zeg. Uh, en ik zat echt zo van: wat krijg ik? Nou, is dat van die wiet. En ineens ging het pijn doen, het een stuk, maar dwars door mijn broek heen. Door mijn onderbroek heen en zo op die jonge heer terechtgekomen. Nou, heel onverstandig. Ja, dus ja. dat kan je beter niet doen. Maar ja, dat is ook zo. Je krijgt nu die nieuwe test. Uh, en de vandaag en morgen is het gebeurd met iedereen. In juli beginnen ze daarmee. Ja. Even een beetje wangslijmen, dan kunnen ze zo zien of je bloot op in de auto. Hoor. Dat is natuurlijk net zo erg als alcohol. Ja, dat, nee, inderdaad. Want uh, je re reactiesnelheid worden, wordt er nou niet echt uh, beter van, Gerard. Nou, bij de een wel, bij de ander niet. Ach, uh, wat, wat een onzin. Ik... Dat zeggen mensen die, uh, die drinken en rijden ook. Nee, nee, nee. Ik kon ermee werken als een paard. Terwijl andere mensen bij me zaten, hè. die zeiden van. Uh, even m'n ogen dicht die lagen te sterken. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar bij de een werkt het anders. anders ja, niet dat het uh, natuurlijk grandioos is, want op de deur wordt er zo sur van, uh, dus dat werkt ook niet natuurlijk. Maar eigenlijk uh, is, zijn die producten, om één keer te proberen samen met je vriendin, of voor hele labiele mensen die denken, nou, de wereld kan mij... Uh, uh, hè. Maar je gaat er steeds meer van roken natuurlijk, want in het begin heb je al twee trekjes genoeg. En op de duur moet ja. je achter blozen roken. En het dat is ook niet ja. Het is ook niet, ook niet te betalen. En het Engelse woord daarvoor is cannabis. En daar bedoelen ze dus beide producten mee. Oh ja, nou, dat is ook weer verwarrend. Dat komt er ook nog weer bij. Nee, cannabis. En in Amerika noemen ze het pot, hè? Ja, precies. Dan ga je gewoon vertalen. Nee, je hebt gelijk. Dat is, uh... nee, nee, nee, nee. Maar dat zijn er dus een paar namen. Maar marijuana, dat is eigenlijk, nou ja. Dat is eigenlijk gewoon wiet, maar dan eigenlijk de nederwiet noemen ze dat, hè. Ja. Daar is het Nederland bekend om. Iedereen uh, die naar Amsterdam gaat, die denken dat het enkel naar Amsterdam te kopen is, die gaan daar nederwiet kopen. Maar we, we, heb ik maar nou ik... niet op, opgelet of heb je nog niet het verschil met hars nog uitgelegd? Ja, hars is het ge, de geperste plant ja. en wiet zijn de toppen. Oh ja. Dus aan zijn plant goede toppen en die ja. laai drogen en... Uh, die verkruimel je dan. En hars, dat is eigenlijk een heel gedeelte van de plant. Dat wordt geperst. Eerste persing, tweede persing. De, de, zo is die kwaliteit uh, minder. En maar, hennep dan? Ah. Wat is dan het verschil weer met hennep? Is ja, hennep, hennep een plantje? Heel, ja, dat is de plant. Okay. En die toppen die eraan komen, die noemen ze henneptoppen. En vroeger hadden ze hele grote kwekerijen. En als ze dan gepakt werden, dan zeiden ze... Nou, ik ben het uh, hennep aan het maken, aan het telen... Voor de touwindustrie, hè. Want de ja. touwindustrie... Wordt Vaak een ook, jurk van breien. Ja. Uh, ja. Nou, dat, wordt, dat wordt dan een uh, heel klein jurkje. Want ze roken het, het allemaal op. Uh, <laughs> ja. Een minirokje. Ja, een precies. Minirok, dan zit je in de kroeg en dan wil, wil iedereen een sigaretje draaien van je jurk. Dat schiet er natuurlijk ja. niet op. Nee. Nou, dat schiet ook niet op. En dan had ik nog één kleine vraagje, als het mag. Och. Nou. Het wordt, tegenwoordig wordt er zo uh, over sigaretten, roken is slecht en toestanden. Ja. Maar nou had je vroeger die pakjes sigaretten van 10 sigaretten. Ja. En een goede roker, als hij de 20 hebt, rookt hij de 20. Ja. Maar nu zijn er doosjes van 30. Ja. Maar die sigaretjes van 10 die zijn uit de handel gehaald. En dat zou, als ze voor mensen de gezondheid, zouden ze bezig die pakjes weer terug kunnen brengen in de handel. Want als je er tien hebt, rook je er misschien tien. Maar als je een pakje hebt, rook je het hele pakje leeg. Ja, maar wat ze ook zouden moeten doen is gewoon halve sigaretten. Ja, nee, die heb je wel korter. Ja. Je hebt, hebt korter je hebt hele dunnetjes. van uh, Een bekend werk wordt de Emberint. Oh. Dat zijn hele dunne sigaretjes. Maar vroeger had je echt die doodjes van tien. Maar die kan je nergens meer krijgen. En als dan iemand denkt, ja, ik ga roken. Maar ik moet niet te veel roken natuurlijk. Kijk, op is op. En dan moet je weer een en... nieuw pakje kopen. Ja, dat is een soort psychologische nee, nee, maar nou, drempel. Het is met 30, dus als iedereen, de overheid er zo tegen is. waarom brengen ze die pakjes van 10 niet terug in de handel? Ik vind ook dat ze kleinere chocoladerepen moeten maken. Nee, nee, nee. Schat, <laughs> maar gewoon kleine pakjes van 10. Uh, en op een gegeven moment roken de mensen er dan maar 10. Maar ja. tegenwoordig heb je van die balen van dertig. Dus ik krijg ondertussen die... op de chat, krijg ik, uh, Richard die zit in India en die uh, laat via de chat even weten dat ze daar pakjes van 10 sigaretten hebben. Ja, die hadden ze in Nederland ook. Ja. Een uh, jaar of tien geleden. En ja. ik was toen een beetje aan het stoppen met roken. En dan kon je er beter 10 nemen, want een reeks nachts... Nou, als je eenmaal begint, slacht, het ene peuk naar het andere. Ja, dat rookt en zo. En als je de tien hebt, heb je toch een klein beetje grens. Dus, ja. Als ze nou zo... Ja, maar ja, ik wil, denk dat er is natuurlijk geen sigarettenfabrikant die denkt van... Nou, misschien moeten mensen eens wat minder gaan roken. Nee, dat is wat uit de overheid kwam, hoor. Ja. ja. Dat ze dat, die pakjes verboden hebben. Maar mocht er iemand in het tabak vertrouwen. gezeten hebben die dat weet. Echt? Dan zijn ze verboden? Nou, verboden. Dat nee, we ja, we weten, het weten waarom. gewoon allemaal gaan, want ze verdienen natuurlijk... Uh, aan die grote pakjes meer accijns dan ja. die kleintjes. Uh, hmm. Ja, misschien nou. is het dat, maar misschien heb je iemand die in de tabak gezeten hebt en ja. uh, die dat weet. Iemand die in de tabak gezeten heeft, bel even naar 0800 1121. Dankjewel, hè? Oké, okay, Astrid. Goeienacht. Zo. Um, de Gerard, dit was toch Gerard? Ja, dat was Gerard Marleen. Ja, hallo Astrid. Hallo. Nou, ik voel me wel leentje nadruppel nu. Of een hasje marihuana. Ach, nou ja, we moeten nog drie minuten vullen. Dus ik zeg, hè? Heel kort. Ja, ja ik ben niet zo lang nou, gestocht. Nou, kort. Drie ja. minuten. Uh, het is het, uh, ingedikt van de hennepplant. Ja. Daar maken ze die brokjes van. Ja. En marihuana maakt, uh, hebben ze van de vrouwelijke bloemtoppen. maak ze marihuana van. En waarom weet jij dat dan weer? Nou, ik heb met een, uh, ja... Oh, drie minuten, hè? Uh, een Vietnam-veteraan mijn scheiding samen gewoond. Oh. Ja, die vluchten in de blootoestand. Oh. Nou, ik ook een keer, toen viel ik uh, van mijn stokkie. Toen kwam ik bij door zijn zweetvoeten. <laughs> Dit is wel een prachtige anekdote in een notendop. Ik viel maar van mijn stokkie toen ik ging blauwen... en kwam bij van zijn zweetvoeten. <laughs> ik heb nog ja. een vraag. Ja. Over uh, piramide. Oh. Ze, ik, ik, ik heb het wel een beetje geweten, maar je hoort van alles en nog wat. Maar in de ene dook het vandaag in me op... hoe ze in godsnaam die zware blokken op elkaar hebben kunnen krijgen. Ja. Ja. Ja, dat, dat is typisch zoiets wat je in stripboeken nog wel eens voorbij ziet komen. Kuifje in... Uh... Ja, misschien wel. Ja, ja, ik weet het nee, ook zo in niet. Nee. Het exacte antwoord heb ik nooit gehoord. Maar weet je wel Dan dat... de slaven en uh, uh, de hele treut met teut. Maar nee, hoe ja. het echt is gegaan, dat weet ik niet. Maar je had al heel, heel, heel lang geleden... had je bijvoorbeeld ook liften. In het Romeinse Rijk hadden ze liften. Ja. Ja, ja. Dat, vind ik dan, dat vind ik bijzonder. Ja. En ze waren daar volgens mij verschrikkelijk handig mee. Met, uh, ja, tuurlijk, Met die hefboomtechnieken en dat ja. soort dingen. Ja, je krijgt uh, allemaal antwoorden erop. Maar wat het nou echt Ja, echt hoe ging het nou echt? echt? Van het begin echt. tot het einde... het hele productieproces van een piramide, alsjeblieft. Ja. Ja, ja, leg ik me de eventjes het. uit. Ja. Want wil je er graag heen in de tuin... <laughs> dat je even weet hoe je het aan moet pakken. Maar, waarschijnlijk kun je het gewoon bij de Ikea een, inhalen. Zeg je? Je kunt waarschijnlijk gewoon bij de Ikea kun je gewoon een, een piramide oh, halen. Dat kom ik nooit. <laughs> en ik blow ook niet. En ik, Ach, ik, ik, ik, Marleen. is een druppel oh ook cool. Wat een saai leven heb je. Oh, nee, jongen. Oh, het is een dolle zotte bende, begrijp ik. een dolle zotte bende. Hè, gelukkig. Ja, nee hoor. Nee, nee, nee. Nou, wat ga je doen voor leuks deze week? Nou, even... Nou kan ik natuurlijk niet slapen door de adrenaline. Nee, dus we slapen morgenochtend. En uh, van dag tot dag. Ah, van dag tot dag. Ja. En tussendoor een piramide bouwen. Tuurlijk. Dankjewel, Marleen. Dat uh, is graag gedaan, hè. Tot de volgende keer. je weer te keer. Horen, hoor. Nou, ben dankjewel. Ben je geknapt of er was wat hè, vorige week? De, mijn schoonmoeder is overleden. Oh, god. Ja, en dat was uh, vorige week vrijdag. Dus ik heb de laatste donderdagnacht eventjes Ach. bij haar bed gezeten. ja. ja. ja. Ik, ik vind het zo'n klunzige oplossing, doodgaan. Nou, ik ook. Daar zou, ja, zou iets tegen gevonden moeten worden. Ja, precies. Ja. daar <laughs> hoef ik geen antwoord op, want dan krijgt je met God de doel. Nee, nee, dat doen we, dan we dan niet. Dat geloof ik niet. Nee, Dankjewel, nee, nee, Marleen. Nee. Dag, dag, Dag, dag, dag. Als je het weet, het productieproces van een piramide van het begin tot het eind. Bel dan even. 0800-1121. Ook voor nieuwe vragen natuurlijk.